Wij beginnen de eerste pagina van Brit-Gaddacha. Wij komen terug naar het begin van Brit-Gaddacha. Want eigenlijk kan men niet van een lied sommige woorden weghalen. En alles moet toch wel als volledig document gezien worden. En in het kader van hele document. Overal kunnen wij wat dingen leren. Maar ik wilde in ieder geval, ik wilde in het begin, wilde ik beginnen met uh, het dopen. Dus met het onderdompelen. Daarom begon ik toch eigenlijk van met Yoganan Hamadbil. Met aan de doop. Maar nu een keer weer terug. Iedereen heeft het, de pagina ja, voor, voor zich. Uh, bovenaan zien we Habesura, Hakedusha, de Heilige Boodschap Alpi Matai volgens letterlijk Matai. En de volgende, onderste regel in vet Habesura, Hakkedusha, de Heilige Boodschap Alpi Matai volgens Matai, perk Alef. de eerste perk. Het vers 1. En dan zien we dat Alef. En dan de rest. Sefer Toldot Yeshua Amashiah. Ben David, ben Abraham. Sefer Told Toldot, het boek van letterlijk het boek van de nageslacht van Yeshua HaMashiach. van Yeshua de bevrijder, Yeshua de Mashiach. Ben David, de zoon van David de zoon van Abraham. Dus de zoon van David en David is weer de zoon van Abraham. Eigenlijk beide zijn geen nog Jeshua, nog Mashiach zijn directe zonen van Abraham. En Jeshua is ook niet directe zoon van David. Maar de vader of voorvader was van hem van Yeshua was... en David en Abraham. En het is merkwaardig... dat het, um, deze, deze boodschap... van Matthij begint... met het opzommen... ja, met het aangeven... van... de... familie eigenschappen of familie, zeg het, familie register aangeven van Yeshua. Dan zien we direct... dat Yeshua... Wat hij zegt ons, de zoon van David en de zoon van Abraham. Hij laat zien dat Yeshua is directe afkommeling van uh, Abraham En niet verder, hij strekt niet verder in de tijden daarvoor. Hij spreekt niet van Noach en van anderen nog daarvoor, van Adam, etc. Maar Abraham, want Abraham was de eerste die de schepper leerde kennen. Uh, de eerste die tikkun uh, maakte van Brit Mila, van het verbond naar uh, is betekent Jesod. Hij lette op op de Jesod en waken over de Jesod kwam vanaf uh, Abraham. Voor Abraham, men kende dit niet. Men gewoon, men er, er, ervoer, men niet deze plaats, die soort, Goh, men deed alles natuurlijk, kinderen maken, et cetera, maar, het was, ze hadden zo hoog, ze waren zo hoog uh, in het geestelijke, dat zij, dat zij gewoon, uh, deze kikou nog niet, hun geest was erg hoog, en daarom kwamen ze nog niet te ervaren, ze konden nog niet inzien eigenlijk, uh, dat de schepper manifesteert aan de mens zich juist via de Yesod, en niet via de kop van de mens en dat is was de Abraham was de eerste en wij zien hier ook dat Yeshua heeft de predikaat Mashiach, zie je dat? Yeshua Mashiach, Yeshua de bevrijder geen enkele andere uh, profeet en uh, heeft of gehad deze um, predicaat Van Arie horen we Aria Kadosh de Heilige Arie. Joseph, die Jesod was van Zerenpien. Van hem horen we ook Joseph, Hatsadik, Joseph, de rechtvaardige. Maar, Mashiach, geen een hete Mashiach. Bevrijder van bevrijder kan zijn alleen, die, de kracht die manifesteert zich in de klieketter. Door de klieketter. De regel, dus de, de, het vers 2. Abraham hoeliet het Jitschak. Ik zal direct dat vertalen, omdat het hier een hele reeks van, van namen. Abraham deed Yitzchak geboren worden. We Yitzchak olieden uit Jacob en Yitzchak deed Jacob geboren worden. We Jacob olied uit Jehoede en Jacob deed Jehoede geboren en zijn broeder en zijn broeders. Dus yes. Het uh, regel regel drie. Wijsjude, kijk, waarom noemden je dat? Waarom noemt je dat nu Wijsjude en zijn broeders? Ja, waarom noemde jij Jehuda en zijn broeders? Van waarom? Van die, van al die twaalf zonen van die, van Jacob noemt noemt hij alleen Jehuda, Want van Jehuda kwam uh, de lijn van David. En daarom noemt hij alleen maar Jehuda en andere broeders, en alle andere broeders. Het, het vers 3. Jehoede, de volgende regel, het Peretz en Jehuda deed geboren worden uh, Peretz en Zerg, twee zonen had die Jehoede met Tamar, van Tamar, herinner je nog? Van Tamar, dus van, eigenlijk, Tamar was de, de eerste vrouw van zijn zoon, van zijn andere zoon, die hij gaf aan Tamar, en daarna had hij met haar, uh, een, op een of andere manier, had hij met haar contact. En zij had twee kinderen laten geboren worden en dan, hij noemt dan die twee, want waarom is hij? Hij gaat het nu over de Jooden, over Jooden spreken. Want van Jehuda kwam de lijn genealogisch lijn naar uh, naar Yeshua van Yeshua. Dus ik zeg Jooda deed geboren worden Perez en Zerah van Tamar. Mar is the one who is who is who parents who is at one who is new for uns, and parents, but they outbreak, the one who is is the one who is the one who is the one who is the one who is the outbreak. En Peretz deed geboren worden Getsron. En Getsron deed geboren worden Ram. Elk naam heeft natuurlijk een betekenis. vol betekenis. Maar we gaan gewoon verder voor ons. Is het niet dat is het relevante. Ram, Ram betekent verheven et Aminadav en Ram deed geboren worden Aminadav Ook Aminadav heeft ook veel betekenissen Ami betekent mijn volk en Nadav betekent vrijwillig of volunteer. Dus vrijwilligheid vrijgevigheid van mijn volk Waar Aminadav et en Aminadav deed Nachshon geboren worden. Nachshon komt van het woord Nagers. Hij was erg uitgekend. Erg, erg slim. Uh, we Nachshon holied het Salmon. En Nachshon deed geboren worden Salmon. Uh, we Salmon holied het Boas. En Salmon deed geboren worden Boas. Boaz mi Rahav, Van Rahav, O Boaz holit et oved mirut. Rahav was the ze, same Frau, and Boaz, Nay Rahav was the same the Boaz, and Boaz holit et. Oved en Boaz uh, baarde of deed geboren worden uh, Oved van Ruth, Dat is in het verhaal van Ruth. En we weten, zij was Ja, Die Ruth was Moabitisch. We Oved oliet het Ishai en Oved hij deed geboren worden Ishai. 6. We Ishai holied het David. En Ishai deed David geboren worden. David Amelach, de koning David. We David Amelach holied het Shlomo. En David, de koning David, heeft geboren laten worden. Uh, Shlomo salomo, Shlomo, mi eshet uria. Kijk wat je zegt ons. Van vrouw, van uria. Kijk hoe, hoe de hele boodschap ons zegt. Ja, geen komedie. Hier is het gewoon, oké. Okay, van zoger leren we dat het van boven was, dat hij zo so deed, etc. Maar hier leren we gewoon recht recht aan dat hij uh, dat. Uh, dat Shlomo was Salomo waar werd geboren. Uh, David heeft Shlomo laten geboren worden van de vrouw van Uria, de vrouw Dav die David nam van Uria. En ook hier zien wij iets buitengewoon speciaals. Zie dat het niet zegt dat nee. Mooi allerlei Effemistische dingen. Nee, dat was een vrouw van. Daarmee laat je ons zien dat het, uh, wat je ook zegt, dat hier op aarde, wat Hashem schikt, dat is iets anders. Of het zonde is of niet, van boven gezien, dat is, dat is een andere zaak. Maar hier op aarde blijft het, als een vrouw werd getrouwd, op die manier, ja, dan, en daarna afgepakt, dan is de vrouw van Uria. 7 het vers 7. O Shlomo, holid, et, rechavam, en Shlomo, Salomo, deed geboren worden rechavam. Ook rechavam natuurlijk heeft ook... Ragav bleek een breed en am volk. Het volk. volk was uitgebreid. Dat is de naam in Ragavam. Waar Holid het En Ragavam heeft geboren worden. avia, avia, avia, Niet Avijahu, avia. Ook dat heeft alles. heeft elke naam. In de hele naam. Bij allemaal heilige betekenissen of helemaal betekenisvolle. Avi betekent mijn vader, Avi en dan my, wie yeah? is mijn vader? Dat is my my father, Yud -ke, Yud -ke, uh, de naam Avia. Avi betekent mijn vader. Wie is mijn vader? Jutke. Dus mijn vader Jutke Yudkei betekent de eerste, de en tweede letter van de naam Hawaii. Dus Chokma in de bina. Hoe? holide. Het en Asa en Ovia deed Asa geboren worden. Acht. Na acht. Het regel acht. We Asa ho het Yoshafat. En Asa deed geboren worden Yoshafat. Dat is wel een zin. Ik ben niet oud, We Asa ho het Yoram, Yoram. Niet alle, elke Joram is, is goed. Josafat, zie je, deed geboren worden Joram. En Joram, holide, het Uziyahu. En Joram, hij deed geboren worden Uziyahu. Uziyahu, ik zeg wel niet overal Asa. Je, er zijn namen, omdat sommigen waren zeer uh, koppige. En ze allemaal, allemaal, allemaal waren die, dat, de koningen. Maar sommigen waren hadden ook slecht gehandeld. Het Uziyahu kijk zit het Uziyahu in zijn naam zit Uzi Uzi betekent mijn kracht en Yahoo betekent mijn kracht is Yudkeiva. Dat is deze naam. Dus mijn ja, mijn is, up, is mijn kracht. Mijn kracht is dat Is mijn kracht. Dat is de naam Uziyahu, negen. Uziyahu geliet Jotam, en Uziyahu heeft geboren, heeft geboren laten worden, Jotam. En Jotam, Jotam uh, betekent, van het woord Tam, Tam betekent volmaakt, eenvoudig volmaakt. En Jotam betekent zal volmaakt zijn. En Jotam en hij deed Jotam deed geboren worden. Achaz Achaz betekent aangrepen uh, kracht. Uh, en Achaz heeft geboren laten worden Yehizkiau. Yehizkiau betekent van het woord chazak, de eerste letter jude, is, betekent, de eerste letter jude verwijst naar de toekomstige tijd. Chazak betekent sterk. Betekend, dan betekent, hier gazak betekent, zal sterk zijn, zal sterk worden. En dan jude keivaf. Het betekent, hij zal door jut Vav zal hij sterk worden. Dat is, zit in zijn naam, zit, zit zijn bedoeling van zijn leven, zijn destinatie. We hiske liet het Menashe, en hiske deed Menashe geboren worden. Menashe was erg, heel er, groot, een grote boef. Hij ja, was een grote tsar, een grote koning, maar zeer verschrikkelijk. Was in, ook heeft hij ook. Het is niet niet de tijd. Menashe. Menashe. U uh, menashe, et Amon. En menashe heeft geboren worden Amon. Amon komt van, van niet alleen van Amonieten, maar komt van Emona, van geloof. Wamon holid, et Yeshi. Ah, et. Yoshi Yahu, oké, een beetje. Yoshi Yahu. elf Nadiput. Wa Yoshi Yahoo. Denk betekent ook dat ik zal hem plaatsen. Ik zal hem in. zoiets. Uh, uh, uh, so aanstellen. Um, ik zal hem aanstellen. Wa so. Yoshi Yahoo. Holied het hij En Yoshi Yahoo. Yoshi Yahoo. heeft geboren Yoshi worden Johanjahu, komt van het woord. Johan uh, betekent ik zal hem, Yahu komt van de Gana, gaan betekent voorbereiden. Betekent ik zal, hij, hij, hij zal voorbereid worden door Judkeba. Dus voorbereid worden met al. Dus wat betekent voorbereiden? Dus gemaakt worden. Weet Achiv en zijn broeders. La et galut babel tegen de tijd van de uh, Babylonse Babylonische balingschap. Dus dat that is dat zijn de namen uh, vanaf Abraham tot de Babylon, tot en met tot de Babylonische balingschap. 12. Lachare Galutam 12 het euh, vers 12. واخرей голутам ба бавела холиды хадягу эт шальти эль вишальти эль холиде эт зарубавы двалов в ахрей голутам э но гин бавельсхап фон де balingschap. Holid, Ichanjahu, hij heeft geboren laten worden et Shaltija, Shaltije. Dat is zo'n lange naam. Shaltije wordt gevormd door, door twee woorden. Shalti, ik heb gevraagd naar Jud Keel. Ja, ik heb gevraagd naar, uh, naar Keel. Shalti betekent dan Jud is ook woord erbij, erbij betrokken erbij moet je doen, Jud en dat puntje eronder, dat zit in dat woord, ik heb gevraagd, ik heb gevraagd naar Keel, zie je dat, na de ballingschap van, de, van Babylon, Babylonische ballingschap, de eerst de koning, daar, die kreeg de naam, ik heb gevraagd naar, naar Keel, want zij zochten weer terug, zochten de, de schepper op, Wasaltiël, Holied het Zorubabel en el lead, Babel, heeft Zerubbabel. laten geboren worden. Zit ook daar Babel, zit enorm veel in deze naam Zerubbabel. Die had wel geweldige krachten in zichzelf ontwikkeld, uh, Waarop. Waar, waar men dacht ook dat hij de Mashiach kon zijn. Zerubbabel. Hij deed ook veel geweldige dingen. 13. Ozerubhavel holied, eet avihude. Enzerubhavel deed geboren worden avihude. My father is, ja, avihude betekent my father is, my father is, hoede, hoede, hoede, hoede, hoede, met my father. Of hoede, hoede, ook hoede, hoede, praise. Prijs aan mijn vader. Wa wie hoort, hoort dit. Eliakim. En die, avihud wie hoort, geboren worden. Eliakim. Eliakim, heeft ook de, de hele bedoeling. Eliakim betekent keel. God, ja. Keel is God. Weet je Alef lamet is God. God die zich inbed, kracht zich inbed in de kli ketter, sorry, in de kli Ja, Weet je weet dat? Ja? Kel is God. en Jakim zal doen, op, zal doen opkomen. Dus, God zal hem doen opkomen. Wel hebben Jakim gelied uit Azur, en Jakim deed geboren worden in Azur. Azur betekent, komt van het woord ook van het woord uh, hulp. Zo zien wij, straks zal ik het nog even hebben over deze namen. Moet je zo zien, dat al deze namen nu van die, wat hij ons nu vertelt, van die, die, die vooraf gaan aan Yeshua, dat zij, in elke naam zit een kracht die toegevoegd wordt, Tijdelijk zal toegevoegd worden allemaal aan de kracht van Yeshua in elke, elke zijn voorafgaande voor, hoe zeg je dat voorafgaande ouder, als het ware en dat zal allemaal dan en wij zien ook dan in elke generatie dan uh, verdere zuiveringen plaatsvinden van die van man, de, in de mannelijke mannelijke lijn waar 14. Holid et Zadok en Azur deed geboren worden et Zadok. Zadok, zadok voorkomt van woord Zadik, rechtvaardig. En als het zit in de naam, betekent ook dat die ook deze eigenschappen had aan de dag moeten leggen. Met Zadok holid et Yachin, en Zadok heeft geboor, laten geboren worden, Yachin zal bereid zijn. Yachin zal bereid zijn. We jachin holied het Elihud, En Jachin deed geboren worden Elihud. elihud. Ik zal, uh, ik zal, Eliehout betekent, ik zal God prijzen. Vijftien. We Elihud holied het Elazar. En Elihud deed geboren worden Elazar. Elazar komt ook. Uh, van, uh, bestaat uit twee woorden. Heel betekent God, bij die in zich inweidt in het lief geest weer, de kracht van geest. Azar betekent hulp. God is mij te hulp. Well, azar holiet het matan en Elazar Azar deed geboren worden. Matan, matan is het geschenk. Uma Tan goliet et Jakov en Matan deed geboren worden. Jakov weer bij tweede Jakov nu in, a reik, in a room. Uh, de reeks, in de reeks van deze namen. Jakov goliet ed zestien. Jakov goliet et Josef, Baal, Mirjam, Asher, Memea. Nolat Yeshua Anikra Masheer. We Jakob, en Jakob holied het Yosef, heeft geboren laten worden Yosef. Baal Mirjam, de echtgenoot van Mirjam, Maria, de, zoals men dat noemt, de moeder van Yeshua, heette Mirjam, en niet Maria. No, ze hebben dat gemaakt. We hebben dat zo vertaald en zo later, zo is het geworden, maar de naam is Mirjam. Asher Mimena, dat van hem, van hem, dus van Jozef, kijk nou hoe staat het? Asher mena dat van Asher mena. nee, dat staat het van haar, dat van haar. werd Yeshua geboren aan ekra Mashiach. Die Mashiach heet. Kijk, alle overige over alle, van alle overige voorafgaande geboortes zien wij dat uh, het mannelijke persoon de, de, de mannelijke persoon, sorry, de mannelijke persoon was de, wordt toegeschreven aan de mannelijke persoon, want het alles gaat naar de mannelijke lijn bij Joden. En dus dan zegt het, er wordt er gezegd dat welke vader heeft laten geboren worden zijn kind, zijn zoon. Maar hier staat het wel dat van dat van haar, dat van haar, dus van Mirjam, werd Yeshua geboren, die Mashiach heet. Wat we kunnen zien, hier zien, in ieder geval, we gaan verder dan we zullen zien, wat, het, wat hij ons verder vertelt, 17, we hier en zie je, nee, eerst lezen, You know with it, listen, verse for verse. We in a call adorot min Avraham ad David arba'a asar dorot umin David ad galut Arba arba'a asar dorot umi galut bavell adam Arba arba'a asar dorot zeifend we en zie je kola dorot min Avraham, alle generaties van Avraham tot david arba asar dorot 14 generaties U min david ad galut babel en van david tot de babylonische Balingsha. Арбаа осардурот фертин фертин генерации. У мегалот Баверен фан фан фанавды Бабилониши Балинская, а до Машиях то до Машиях. Арбаа осардурот верт фертин генерации. Wat betekent, waarom was waarom? waarom hè? 42. 42. Zie dat, 14, 14, 14 betekent 42. Dat is ook de naam we hebben ook geleerd in de zoger. Dat is de naam membet? De naam, herinner je het ook, de naam van membet, Dus de, zoals we hebben dat ook van het licht geleerd, dat uh, van de ketter komt hoeveel... Wat komt van de ketteren? Van de ketter komt vier letters. Alleen maar kale Hawaïa. Herinner je nog. Hawaïa, JUTKEI WAFKEI, Alleen vier letters. Dan van Gogma. We hebben geleerd komen tien letters. Dat is Milui. De vulling van de Hawaïa. Dus tien letters. En van de Bina komen 28 letters. Dat is dan de vulling van de vulling. We hebben ook 42 letters. Ik zeg niet dat het... Dat het hiermee te maken heeft, natuurlijk heeft het, alles is vervlochten met elkaar. We hebben geleerd ook, dat over, in de zoger we hebben ook geleerd, ja, herinner je nog, de naam, nee, de, de naam, de, ook de naam Elohim, wordt ook, 42 keer, uh, vanaf de Torah, in het begin van de Torah, in de hele scheppingsplan wordt ook 42 keer de naam Elohim genoemd in de scheppingsdaad. 42, ik zeg het even zo, dat jullie het op een rijtje zien. 42, naam 42, is het ook de, de kracht van het opstijgen van lagere naar, naar hoger. Men opsteeg door deze naam. 42 is ook 42 stations. Hadden zij 42 plaatsen, rustplaatsen, had het volk Israël, totdat zij in, het wo in de woestijn, voordat ze in de woestijn, totdat zij kwamen het heilige land binnen. Zo zien wij ook hier ten opzichte van de generaties, voorafgaand, voorafgaand aan Yeshua, dat er 42 generaties moesten uh, plaatsvinden, om die nodige zuiverheid, ja, zuiverheid, uh, te geven aan de aan de voorvaderen, als het ware, aan die, van de voorvader het zon gezuiverd moest worden, om uh, te komen tot de, het meest zuiver lichaam uh, mogelijk. Daarom zien we ook in al die namen, ook zuivering vond plaats. Uh, het optimale zuivering, en daarin, in dat lichaam, kon al... Uh, Mashiach ben ik al achttien. Weze dwar hulada, huled, huledet Yeshua a Mashiach. Miriam Imo Aita Murasha Leosef uvaterem, javou, eleha, zet, ara, meruahakodesh. Hoe is ze uh, dwar, en dat is hoe dat ging, laten we zeggen, de zaak, letterlijk, de zaak van het uh, geboorte van Yeshua. Dus zo de waar betekent de zaak of gelegenheid, dat is de, hoe, hoe de geboorte van Yeshua, de Messias, de bevreder, plaatsvond. Mirjam Imo, Mirjam zijn moeder, was verloofd met met Josef. O, o wat hem, jawoele, en voordat hij kwam bij haar, kwam bij, kwam bij haar betekent uh, geslachtsgemeenschap te hebben gehad. het blijkt dus, haramiroga code, dus, dat zij zwanger werd van de Heilige Geest. Kijk, zoiets wat hij nu ons zegt, dat zij zwanger werd van de Heilige Geest. Dat tref je natuurlijk nergens. Ook nergens in. De joodse, joodse bronnen. Het uh, is natuurlijk. lijkt wel aan ons aards. Uh, gevoel dat dit uh, Een beetje vreemd. Je kan wel geloven daarin. Onder jouw verstand. Maar hoe kan je dat. Rein. Als je leerde Kabbalah en. Weet hoe het hogere naar, naar lagere afdaalt. Dat de ziel kan niet uh, naar beneden komen zonder bekleding in het lichamelijk. Hoe kan dat dan De heilige geest een vrouw zwanger maken. Een vrouw die wel van vlees en bloed is. Hoe kan die haar zwanger maken. Ten eerste moeten wij we zo so, so weten. Ten eerste moeten wij... Altijd moeten wij proberen... Goed opletten. Dat is een beetje methode. Eerst moeten wij proberen... Alles proberen te begrijpen. Uh, boven het verstand. Maar wel met de middelen die wij hebben. Dus wel begrijpen. Proberen te begrijpen. En te rechtvaardigen dat, maar als we helemaal niet uitkomen, dan moet je zeggen, goed opletten wat ik probeer te zeggen, dan moet je zeggen, als we helemaal niet kunnen uitkomen, of jij bijvoorbeeld, in bepaalde aspecten, dan moet je zeggen, voor Hashem, voor Hashem is niets onmogelijk. Altijd zo doen, begrijp je, dat je dan ziet, dat iets onmogelijk in jouw hoe jij, wat jij ook gebruikt, jouw verstand en alles, een bovenverstand. Maar toch kan je dat niet. Dan zeg je dat bij jezelf: zeg je dat, Ik begrijp het niet, maar voor Hashem is niets onmogelijk. He? Dat is, in ieder geval, dan hebben we al een antwoord op, op, dat, op die wonderlijke gebeurtenis dat de Heilige Geest kwam en maakte deze vrouw, de vrouw Mirjam, zwanger. Wat, uh, wat de kabalen ons, wat we leren in de kabalen, in de Zoger, is dat wij leren dat er zijn, goed opletten, het er is erg belangrijk, altijd moeten we kijken waarover sprake is. Goed opletten. Is er sprake is, we hebben altijd zo, we hebben twee ouders van vlees en bloed. Vader en moeder van vlees en bloed. We hebben ook vader en moeder in de hemel. Zerampin en Nukwa. Ja? Wat hij zegt ons, dat Ruach HaKodesh, betekent de heilige geest, Ruach betekent dat komt van de Zerampin. Dus dat moet dan van de Serapien, dat afdalen van de Serapien naar Maria. Dat is de kracht wat bij haar deed verwekken van Jezus. Nu is de vraag: dat in haar vlees, naar vlees, weten we dat het, we moet het wel mannelijk en vrouwelijk zijn speciaal zo so de mens is inbekleed met, met zijn lichamelijke lichamelijke organen alles, om hier een kind te maken naar vlees wij weten, we hebben dat geleerd dat alleen altijd drie drie, drie de, de trojka, een trojka, een drietal zijn betrokken bij geboorte van de mens, zijn vader en moeder naar vlees en de heilig en de schepper, betekent de heilige geest, betekent zeer en bieden. Hier, duidelijk, dat is altijd zo. Dan, vader en moeder, vader geeft witte, moeder geeft het rode, we hebben geleerd, en de heilige geest, of de boven geeft, de ziel aan de mens. Want, zonder het mannelijke, zonder het fysieke, ja, oh, waarom? Omdat Goed opletten wat ik probeer te zeggen. Ik probeer het erg moeilijk, niet, zo, niet makkelijk om dat allemaal te verwoorden. Dus er zit veel meer informatie, veel lagen. Meer lagen. Um, niet alles kan ik het, kan ik het uit. uit zeer, zeer zitten, een zeer diepe mysterie. Uh, het is wel zo, so goed opletten. Wij moeten goed opletten dat wij niet de gedachten van christenen die ook verwerkt zijn, natuurlijk in dit document, omdat zij konden dat bepaalde dingen niet, niet uitkomen. Ik wil niet zeggen dat dit hier iets zit wat niet oké okay is, wat het is. Niet, ik zeg het absoluut niet. Maar de leer wisten zij niet natuurlijk van Kabal. In die tijd was het nog niet onthuld. Maar één ding moet het vast bij jou zitten, dus staan. Eén ding moet je dat als aannemen als, als axioma. Als, ja, dat um, het geestelijke heeft absoluut niets te maken met het materieel. Het is, ik wil het graag dat jij het goed begrijpt. Dus het geestelijke, geestelijke krachten hebben niets, absoluut geen enkele verbondenheid met het lichamelijke. Het lichamelijke komt altijd komt van het systeem van onreine krachten, dus ook in leven geroepen om dat werk te doen. Daarom onreine kracht is ook zo zo, zo koppig in ons zit. Dat we het moeten dat overwinnen, die over, onreine krachten, want alleen maar het lichaam is al onrein, van A tot Z. En dat is heel diep, diep, diep, wat een mens moet in zichzelf dat, wat jij moet bevatten, dat. Want men vaak zegt, wat de kerk doet, en die joden doen ook op dezelfde, ze kunnen het zelf niet om dat, je moet het zo door, door alle lagen, alle hindernissen heen komen om dat, dat geheim te bevatten. Dus absoluut geen enkele verbondenheid bestaat tussen geest en lichaam. Het is zo wel dat natuurlijk aan het uiterlijke van mens kan men vaak zien die, hoe de geest in elkaar zit, of de geest vertroebeld is, etc. Dan kan je wel zien van buiten, dat is normaal, maar het is dat betekent niet dat het iets wat, we, wat ik jullie had verteld ook in het verleden, dat aan rimpels, aan alle andere dingen aan ogen, aan allerlei delen van de mens kan je ook informatie, geestelijke informatie zien, van zijn toestand, maar betekent niet dat God verhoede dat, dat het lichamelijke iets uh, intrinsiek in zichzelf uh, meedraagt. Het is alleen maar de uitstralingen die de kabbalist ontvangt, de uitstralingen van het licht, of bepaalde afwekingen van die uitstralingen, die zich manifesteren uiterlijk op het gelaat van de mens, of op, waarlei, op allerlei plaatsen van de mens. Maar niet God verhoede, dat, dat iets fysieks heeft iets, iets maar heligs in zichzelf. En dat is axioma. dat is moeten we van dit aspect uitgaan, dat het altijd zo is. Hoe kunnen we dan rijmen, en dat de heilige geest komt in een vrouw, maakt een vrouw zwanger, zonder eerst zich bekleden, zonder dat de heilige geest zich bekleedt, eerst in een lichamelijk in een lichaam in de vorm van, een, van van laten we zeggen zoals een man geeft en een vrouw geeft haar zaad hoe kunnen wij dat hoe kan men dat zien dat, hoe kan, kunnen we dat rijmen dat de heilige geest kwam direct naar beneden en niet in een man niet een man eerst komt in een man of tussen man en een vrouw maar buiten de man om ...brengt zaad in een vrouw, want zonder zaad kan je dit geen, geen kind maken. Hoe zou je dan zwanger worden? Duidelijk, het moet wel een mannelijke en vrouwelijke zijn. Dat betekent dat, naar wat ze, wat ze schreven in, dat, in dit document... ...dat de heilige geest zelf, of niet de, de schepper zelf, maar de bekleding daarvan, de, van, de, van de hele geest komt naar beneden, hoe meer naar beneden, hoe meer bekleding, hoe grover wordt. Het. Dus, alleen dan kunnen wij dat begrijpen, dat de hele geest, goed opletten wat ik probeer te zeggen, deze, deze mysterie niemand kan begrijpen. Ga naar, de, ook in in Vaticaan, ze weten dat absoluut niet, zij maken natuurlijk daarvan allerlei theologieën. Maar, de enige manier, om dat wel te, te doen, is dat de heilige geest, wie ben ik dan, om dat wel te, te zeggen, maar wat ik kan zeggen aan de hand van het denken en voelen in, door het Geestelijk dat de heilige geest bij het afdalen naar beneden, naar Maria, hij vergroofde zichzelf. Vergroofde zichzelf en maakte zichzelf, want de kracht die de Heilige Geest heeft naar beneden gebracht, is ook een zaad. Maar de zaad in de vorm van het geestelijk. Maar dan wanneer dat de zaad, als het ware de, de ziel van het kind, mee naar beneden gebracht werd, en dan de Heilige Geest heeft zichzelf euh, bekleed, ja, euh, vergroofd, op de manier dat het kwam bij haar in de vorm van zaad. Hoe kan ik, kunnen we hier niet over hebben, want wij zijn veel gematerialiseerd. We, zijn, we hebben alleen maar fysieke associaties en geloven onder het verstand. Als religieuze mens, kunnen we niet geloven binnen het verstand zal ons niet helpen, geloven boven het verstand kan ons helpen, maar dan moeten wij we wel proberen uh, te onderzoeken, en daarna, na elk onderzoek die wij doen, gaan wij dan boven het, of boven het verstand, dat is wat wij ook doen. Ja? Dus, dus, niet dat wij zeggen, nou, dat kan niet, dan zeg je iets, uh, klein, klein dat betekent absoluut niet dat je niet. De bedoeling van de schepper is dat wij hem onderzoeken. En door onderzoek en dan. Door, goed, goed, opletten. Onderzoeken en dan weer boven het verstand gaan. Jij onderzoekt de schepper en dan ga je weer boven het verstand. Dus het product van jouw jou onderzoek moet niet, de, moet niet het definitief eindproduct zijn. Goed opletten, altijd onderzoek je Hashem en dat, en dat product van jouw onderzoek moet niet het eindproduct zijn. Maar moet je dat zien dat het jouw bijdrage is hè, bij het begrijpen van een bepaald verschijnsel. Zoals we dat we hebben geleerd. Nee. Dan eerst doe alles met je hand, doe alles wat je in de kracht, in jouw kracht is te doen. En daarna ga je boven het verstand. Dat is ook in alles wat, wat wij doen. Op die manier moeten wij het doen. dat is wat wij ook doen. Wij proberen te onderzoeken. Wat ik jullie had verteld, het onderzoek. Dat het mogelijk is, volgens ons onderzoek. Kabbalistisch onderzoek. Met al, het, al de bagage die wij hebben. Over de geestelijke werelden. Dat de Heilige Geest. kwam dus. Uh, op Maria. Waarom kwam die die dan op Maria komen? Omdat zo, so, uh, het lichamelijke was zo so verfijnd, dat het kwam op haar toe. Hoewel, lichamelijke verfijnd was, van de mannelijke lijn, ja of niet? We hebben toch geleerd, dat de, de lijn, dat wie van die twee, was, uh, uh, van de lijn van Abraham en David. De vader, ja? Joseph. Zijn vader was de, de, van de van de generaties, dus van de een of andere generatie, van de allerlei generaties was hij dan gezuiverd dat hij de eigenlijk vader kon zijn, maar wij zien het wel dat het niet dat hij als het ware niet de fysieke vader van Jezus was. Maar de zijverheid had hij wel, en zijn vrouw, van zijn vrouw wordt niets gezegd. Alleen natuurlijk, zijn vrouw was natuurlijk ook van Jehoede. Van dezelfde, duidelijk, zijn vrouw was ook, want zij trouwde tot die tijd nog in, binnen hun eigen stammen. Dus zijn vrouw was ook afstammelingen van de van Jehoede. Dus van dezelfde lijn van Jehoede. Dat is wat wij tot nu toe kunnen een beetje zeggen hier over deze, over dat, over het wat ons verteld wordt, dat zij zwanger werd van de Heilige.